vanaf de linkervleugel naar binnen loopt en daar eigenlijk even onopgemerkt is, kan hij de bal van dichtbij langs zoet knikken. Het is tegen de verhouding in, Dat zal allemaal best. Je kan je afvragen waarom de paai niet verdedigt. Je kan je ook afvragen waarom Brunet aan de overzijde niet oplet terwijl zijn tegenstander uit zijn rug wegloopt. Je kan je ook afvragen waarom de van PSV niet de centrale verdediger een oogje in het zeil houdt om dat probleem eventueel voor zijn ploeggenoot nog op te lossen. Kortom, er gaat in een tijdsbestek van 20 seconden bij PSV werkelijk alles mis... En dat betaalt de ploeg uit Eindhoven dat dus zo goed aan de wedstrijd begon heel duur. Want het staat ineens terwijl het het gevoel heeft dat het met 1-0 voor had kunnen staan met 1-0 achter. Nou met 1-0 voor had moeten staan. En uh, nu dus uh, die achterstand waarbij uh, Depay nog eens extra aan de schijnwerpers wordt gezet in uh, negatieve zin. Want hij liet Apatel inderdaad wel heel makkelijk uit zijn rug weglopen en vervolgens ook nog eens een keer slap verdedigen. Ja goed het is allemaal geschetst. De fouten die er achterin zijn uh, gemaakt uh, het zal onaf, uh, onervarenheid zijn. Maar het is ook gewoon een momentje van niet opletten. Zoet gaat nu ook uh, de fout in. Want de bal die hij moet wegspelen speelt hij zomaar in de voeten van Kevin Prins Boateng. En uh, de bal op de lat van Montari. Die staat, uh, nou waar staat hij? naar Balotelli is het. Die staat een meter of 4, 5 buiten het zafzorpgebied. Krijgt alle tijd eigenlijk om uit te, uit te halen. En doet dat uh, met gevoel op de lat boven Zoet. Nou, nu uh, komt PSV wat in de verdrukking. De ruimte uh, uiteindelijk gevonden. Om weg te werken door Rekiek en PSV kan nu overnemen met Wijnaldum in de as van het veld. Het is voor PSV nu zaak om de rug te rechten en de schouders eronder te zetten. Voordat het zometeen in een aanval van totale paniek de wedstrijd weggeeft in het tijdsbestek van een paar minuten. Dat had dus al gekund met die bal van Balotelli op de lat. Park aan de bal, geeft hem mee aan Wijnaldum. Wijnaldum wil wegdraaien valt Max 6. 20 meter van het doel, maar met zijn rug naartoe geeft de bal aan Schaars. Schaars is één man kwijt, met een kort dribbeltje is twee man kwijt. Geeft de bal ermee mee aan Park, die staat op de rand van het stadselgebied. Maar Tafs aangespeeld, die heeft te veel tijd nodig om te draaien. Draait, hij krijgt dan een tik en krijgt een vrije schop. Dat is een nogal domme overtreding van uh, Montolivo. Waar PSV met de Pai in de geledige bijzonder tevreden mee zal zijn. is er nopjes, want als er nou één is die weet hoe hij zo'n vrije schop hard moet binnenschieten. En dat bewezen heeft in de afgelopen dagen. Dan is het Memphis de Pai geweest die de bal dan ook maar klaarlegt. ...in de wetenschap dat dit een kans voor PSV gaat opleveren na 17 minuten. Ik zie trouwens in de herhaling dat Zoet nog wel knap met zijn handen aan die bal zit van, uh, van Balotelli... ...en hem dus op de lat tikt. Nou, dat is dan een pluspuntje voor Zoet. Uh, nu gaat alle aandacht weer uit naar Memphis Depay. Omdat die bal daar ligt waar die wie um, was het. Goed Eagles ook uh, een, uh, een doelpunt maakte. Bal ligt uh, keurig klaar. Net niet recht voor de goal. Iets aan de linkerkant. Met het uh, rechterbeen moet dit dus een uh, mogelijkheid worden voor PSV... Uh, Bruma staat er ook bij, maar dat moet recht een bliksemafleider zijn. Maar hij is inmiddels al vertrokken. Nou, dan komt die Memphis de Pai de pie in de muur. Ja, omdat de muur ook wel een beetje dichtbij stond, vond ik. Nou is uh, Milan meteen maar begonnen aan een counter... nadat die bal uit de muur eigenlijk aan de linkerkant voor de voeten van El Sharawi uh, valt. Een van de grote talenten. Ook pas 20 jaar oud. Want die loopt eigenlijk al een tijdje mee voor je gevoel. Maar is echt nog pas 20. Maar die speelt de bal te ver van zich uit. En zo krijgt PSV een ingooi te nemen. En komt die bal voor de voeten van Maher. Maher de Paai aan de linkerkant van het veld. Even ruzie met de bal. Dan ben je hem in duel met uh, Abate eigenlijk ogenblikkelijk kwijt. Die tikt de bal over de zijlijn. En zo mag PSV een ingooi gaan nemen. Gaat dat doen via Willems. Ja, flinke tegenvallen dus. Die tegengoal door el Sharabi binnengekopt. Nadat er in de verdediging eigenlijk alles wat er mis kan gaan misging. En PSV de rug zal moeten rechten om deze avond toch nog in het voordeel te beslissen. Dat kan met, uh, voor je gevoel, uh, op basis van die eerste tien minuten maar zo. Maar ja, dat is allemaal geen garantie. De paai aan de bal. Nou, het gaat er ook om hoe je omgaat met deze tegenslag. De pay is uh, in een blok gelopen, in een soort sandwich. En uh, Abate is er daar één van. Die let dus wel op in verdedigend opzicht. Abiati is uiteindelijk het eindstation van deze vruchteloze poging... van de aanvallen van PSV. En Abiati heeft de hele avond al ha geen haast. geeft de bal nu aan Max 6, Die hem nog binnen het strafschopgebied aanneemt. Lange bal van hem. Van de Fransman, uh, Schaars wordt uh, geklopt in uh, de lucht door uh, Kevin Prince-Boateng. En Milan houdt via Montelivo nu uh, balbezit. Dan Balotelli bijna gevonden op de helft van uh, PSV. Maar ik denk de vlag omhoog. De man staat net uh, in, in, ja, achter een camera. Maar ik denk dat, het, uh, dat er wel gevlacht is. Vrije trap door uh, PSV genomen. Maar PSV is niet meer zo balvast als dat het dat was in uh, de eerste 10 minuten. Nu wel met uh, Wijnaldum. Wijnaldum naar Schaars. We zijn op de helft van Milan in de as van het veld. Maar Tafs wil in één keer... Doorspelen richting De Depay. Dat mislukt. Milan verdedigt uit. En Ballatelli heeft de bal. Maar kan hem weer teruggeven. Want er is een overtreding gemaakt door Willems op Boateng. Ja, die uh, ving hem even op. Boateng die de bal heel simpel achter zijn uh, lichaam langs langsrollen. En vervolgens snel wil het omdraaien. Van Willems een duw kreeg. Vrij schot voorkomen terecht. Nu helemaal naar de linkerkant gespeeld. Waar Brunet zijn handen vol heeft van El Sharabi. Nu net op tijd is om een bal die El Sharabi wil meenemen. Langs de vleugel en naar binnen wil lopen. terug te tikken op Zoet. Zoet geeft de bal een peer naar voren. Daar springt Matas onder de bal door. Maar die blijkt buitenspel te hebben gestaan op het moment dat Soet de bal trapte. En dus komt er een vrije schop voor AC Milan. En nou weet ik niet of ze daar de buitenspelregel kennen. Maar die vrije schop willen ze dan nemen op de helft van PSV. Dat lijkt me onmogelijk. Twee metertjes erachter. Dan mag het wel. Bal genomen en verspeeld ook. Want PSV neemt over via Matas 10 meter over de middenlijn. Krijgt de bal met een gelukje. Namelijk tegen zich aangespeeld mee. Ter hoogte van de middenlijn aan de andere kant van het veld. Wint Park dan een kopduel. Zo komt er even weer wat rust aan de bal. In ieder geval ligt de bal nu op de grond en aan de voeten van Schaars. Schaars in de middencirkel verplaatst naar Willems. Die dus vol lef begon in de eerste helft aan deze wedstrijd. Nou, kijken of PSV de lef kan blijven. tonen. de in de as van het veld. De pie, ja die kan schieten. Doet dat ook, maar schiet die bal wel naast. Hij is uh, dreigend, maar uiteindelijk ook uh, stond hij aan de basis dus van die ene tegengoal. Want het staat inmiddels 1-0 voor uh, Milan, die goal van uh, El-Sharabi alweer een aantal minuten geleden. En na 20 minuten is dat de stand die hier in Eindhoven op het bord staat. Fluitconcert, u kunt er ongeveer van uitgaan als u dat hoort dat Abiati dan, dan uh, een doeltrap moet nemen, een uittrap moet nemen. Of de bal naar een medespeler moet gooien, want hij neemt de tijd. Is dan ook al op leeftijd, 36, dan gaat alles niet meer zo heel erg snel. Bol overigens wel goed op Boateng, die doorkopt op Balotelli. Krijgt een tikje van Rekiek, niet volgens de scheidsrechter een overtreding. En dus kan Bruma samen met Willems ja, gaan uitverdedigen. Maar die twee gaan in de fout. Montelivo zit ertussen, maar uiteindelijk kan Willems dat herstellen. Nou, vind ik wel dat PSV na de tegengoal wel een tikje gekregen heeft. Ook in mentaal opzicht, want je zei het al, het gaat allemaal even niet meer zo vast. Het vertoont wat haarscheurtjes, er lijkt wat twijfel links en rechts. Loop je nou wel diep of vrij toch een pasje terug? PSV moet, hoe stom het ook klinkt, de gedachten maar proberen uit te schakelen en gewoon doorgaan met voetballen. Dat ging het eerste kwartiertje namelijk zo goed. Abiatu nu onder druk van Matthavs en de Paai een bal wegtrapt de tribune in. Kreeg PSV een ingooi te nemen aan de linkerkant van het veld. En Maher heeft dat geloof ik in de gaten, want hij wil vaart maken en snel die ingooi te nemen. Maar het duurt even voordat er een bal komt. Bovendien komt hij in de handen van Willems. Dat geeft Maher dan de gelegenheid om even op te schuiven. De bal gaat naar Benalden, die bezig is aan een soort tweede jeugd dit seizoen. Want eigenlijk uh, iedere wedstrijd goed. En belangrijk is geweest, de bal breed naar Willems. Maar het is halverwege de Milan helft. Breed naar Schaars. weer terug naar Willems dan. En dan een balletje binnen door naar Maher. Die is eigenlijk een beetje uit het lood. Probeert de bal te controleren bij de paai te krijgen. Dat lukt niet. Milan neemt over die dan neemt over via Boateng, via Balotelli en via De Jong. Die dan in één keer doorpaast naar de linkerkant. Naar El Sharabi die nu de middellijn oversteekt en even wat ruimte heeft. Brunet later tegenkomt. Montardi is mee aan die linkerkant. Geeft de bal voor. Balotelli, Balotelli in het schafschopgebied. Iets naar de linkerkant gedreven. Ja, dat doet uh, de PSV-verdediging goed. Nog altijd Balotelli. Die geen oog meer heeft voor medespelers, dan naar de grond gaat. Even hoopvol naar de scheidsrechter kijkt. Maar het enige wat hij tegenkrijgt is een vrije trap. Omdat hij bij zijn val met de hand op de bal komt. En uh, dat is uh, gewoon Hens in het schapsopgebied van PSV. Maar Balotelli uh, werd uh, goed naar de buitenkant gedreven. Dan is hij toch een stuk minder gevaarlijk. En dan moet hij drie, vier spelers omspelen. Wil hij weer in een gevaarlijke positie komen. Dat is ook voor Balotelli dus te veel. En als hij dan ook nog hens maakt, dan is hij boos, verongelijkt. Kijk naar de scheidsrechter, maar die heeft dan maling aan. Vrijtrap trap voor PSV in het eigen 16 meter gebied. Te nemen door Zoet, die iedereen wegstuurt en zegt, ik ga het lang doen. Ongetwijfeld richting Matas. Ik heb nog eens dat herhalen gekregen. Ballotelli moet gewoon geel krijgen, omdat Brunet werkelijk niets doet. En Ballotelli echt hem vasthoudt, dus hij er uiteindelijk gewoon laat vallen. als gewoon een gele kaart. Maar dat durft de scheidsrechter ook weer niet aan. Balbezit voor PSV. Goed blok nu van Depay. Die zijn tegenstander een flinke zet. Geeft tank. dan ben je sterk hoor. Komt de bal van de voeten van Maher. Schiet maar eens. Een Redding van de keeper. Die is hard nodig. Want de knal van Maher. Vanaf een meter of twintig mag er beslist zijn. en wordt uh, door Doelman Abiati verwerkt tot corner. En daar mag PSV dan laten zien dat het gevaarlijk kan zijn. Als uh, de lange mensen van achteruit met Rukiek en Bruma weer meekomen. Maar deze knal was uh, flink. Corner komt vanaf de rechterkant, Maher trapt die bal, komt bij de eerste paal, wordt weggekopt daar door Zapata. Dan moet de Park gaan opvangen aan de rechterkant, kan hij de bal binnenhouden. Ja dat kan hij. Iedereen staat nu zo rond het 16 meter gebied, Bruma staat daar nog voorin, wordt aangespeeld. In de buurt van de rechterpunt van het Strasopgebied, nog altijd Bruma legt hem dan maar weer breed in de as van het veld. Daar is Maher, daar is ook Brenet. nee Willems is dat, Willems. Die dus net onbedoeld eigenlijk met Boateng de assist gaf op die poging. Van Maher. Maar dan gaat het combinatiespel mis. Wordt uiteindelijk Schaars niet gevonden, Matas niet gevonden. En is daar Abiati, man met rug nummer 32. Zijn vierde jaar bij Milan. Dat heeft hij dan waarschijnlijk vier jaar geleden op basis van leeftijd gekozen. Dat nummer, ja, de leeftijd gaat verder en nummers wijzigen mag blijkbaar niet. Hij gaat, u hoort het, weer zijn tijd nemen en gooit de bal uiteindelijk richting Emanuelson. Die Abiati, wat voor hem geldt, geldt wel een beetje voor ons ook. Die wordt beter naarmate die ouder wordt. Ja, en uh, dat vind ik wel echt bij hem, want hij is echt een goede keeper geworden. Dat vond ik uh, in de begin van zijn carrière eigenlijk niet. Park heeft de bal voor PSV. En uh, probeert een aanval op te zetten voor PSV. Schaars wordt erin betrokken. Er staan de vier, vijf van PSV nu voor de bal. Kortom, je hebt wat te kiezen. Snelle combinatie. Park neemt de bal schitterend mee. Die, die krijgt van Depay. Gaat struikelen het strafvroepie binnen. Vindt dat hij is aangetikt. Dat vindt de Turkse er niet. Dat vind ik wel. Dat denk ik ook. Overigens dan wel de buiten. Maar ja. dan nog. Uh, hij wilde niet verfluiten. Dat leek me een vrije schop voor PSV. Die er dus niet komt. De bal is wel weer voor PSV via Riquik, terwijl we nog maar eens kijken in de herhaling of hij inderdaad een tikje krijgt van Boenteng. Nou zeker, ja. daar had een vrij schot van PSV, was er op zijn plaats geweest, maar dat uh, leed blijft AC Milan bespaard na 26,5 minuut. Waar PSV dus ja, zo aardig voetbalt en toch wel een aantal mogelijkheden heeft gecreëerd, maar wel met 1-0 achter staat. Nu weer de paai vindt Park in de as van het veld. Park worstelt wat met de bal, is hem dus ook kwijt. De bal gaat richting El Sharabi in een soort van kluts. Maar nog wel op de helft van Milan. Emmanuel som dan in één keer de diepte zoeken. Maar Balotelli loopt gedoseerd. Heeft nog wel een uh, applausje over voor de poging van Emmanuel som om hem te bereiken. Maar het is uh, allemaal vruchteloos. Want de bal kwam uiteindelijk bij Zoet. En Rekiek mag nu uh, gaan opbouwen voor uh, PSV. Gaat uh, naar Schaars. De verbindingsspeler op het middenveld bij uh, PSV. Vervolgens Willems. Die wijst. Die aangeeft waar het naartoe moet. Nou, ja, je kan Depay altijd proberen. Die geeft uh, een hakbal door waar uh, zo van schrik dat hij niets anders kan doen... Dan de bal over de zijlijn tikken en is er dus terreinwinst voor PSV. Weer opgeheven omdat Willems de bal teruggooit naar Rikiek, die nog op eigen helft staat. Nu steekt hij wel de middenlijn over die centrale verdediger. Schaars in de middencirkel. Bruma die gaat nu opgejaagd worden door Montadi. man met ijzeren longen. Brenet die blijft rustig en geeft hem in de diepte aan Wijnaldum Die nu op snelheid richting de achterlijn gaat. Goede actie en sleept hij daar een corner uit. Dat zou hij wel verdienen. Schitterende actie waarbij hij gewoon weet dat hij sneller is. En als zijn tegenstanders de bal door een meter of 15 voorbij speelt. En als een dolle erachteraan rent, uiteindelijk komt het net niet tot een voorzet. Ik heb wel de indruk dat PSV sinds een paar minuten hersteld is van de tik die het kreeg met de tegengoal van El Sharabi. Daar hebben ze toch een minuut of 7, 8 voor nodig gehad. Maar nu zijn ze er wel weer. Hoewel de bal voor Milan is nu via Boateng. Die krijgt het van Montolivo. En via Nigel de Jong komt de bal weer bij Montolivo terecht. Die in zijn carrière natuurlijk al een keer tegen PSV speelde. Ja, dat hoor ik u denken. Dat geldt natuurlijk ook voor Immanuel en de Jong. Dat klopt wel. Maar Montolivo als speler van Fiorentina. Een jaar of vijf geleden alles tegenstander van PSV. Dat was de avond van Mutu, weet u nog, met die ongelofelijke vrije schop van 35 meter erin. Dat was het einde van PSV toen in de... was het kwartfinale, denk ik, van de UEFA Cup. 1-0 is het hier voor AC Milan. Goal van El Sarabi. PSV speelt heel behoorlijk. PSV krijgt mogelijkheden ook, maar heeft het geluk nog niet aan zijn zij. En Milan heeft de bal. via. daar is hij weer, Montolivo. Ja, die goal is eigenlijk het enige smetje op het spel van PSV. Nou ja, noem het maar een dikke vlek die je er niet meer uit krijgt. Want hij staat er die 1-0 voorsprong. Daar komt Emmanuel Swant. probeert Balotelli te bereiken. Randschafs op het gebied van PSV. PSV kan uitverdedigen, maar vanuit het uitverdedigen geen balbezit houden. Omdat Schaars een overtreding maakt op Montolivo. Vrije trap in de middencirkel voor AC Milan. Aan de helft van PSV of op de helft van PSV. Uh, Nigel de Jong staat daarachter. Geeft hem mee in de breedte naar de aanvoerder Montolivo. Het aanspelen dan van Boateng. Die dus vanaf de rechterkant speelt. Maar door Depay. Dat had hij eerder in de wedstrijd moeten doen. Heel goed wordt aangepakt. bal wordt afgenomen. En uh, PSV heeft weer via balbezit Even terug naar uh, Jeroen Zoet. De doelman die over zijn kansloos was. Bij die uh, inzet van uh, El Sharawi. Hij uh, hem treft geen blaam. Blaam gaat meer. Eigenlijk naar die vier daar op de achterste rij. Die het uh, niet goed deden. Uh, 1-0 staat er dus na. 28 minuten bijna. En Rikiek is degene die namens PSV door de as oprukt richting de middenlijn. Daar de bal meegeeft dan Willems. Willems ziet beweging bij Wijnaldum. Dan gaat de bal ook naartoe. Wijnaldum kan hij erbij komen. Wel wat weggekapt door Max 6. Opgevangen op de borst van uh, Mataps. Die willen we in één keer vanaf de rand van het strafvoetgebied op het doel vuren. Nou, dat wil hij niet alleen. Dat doet hij ook. Maar er staat een tegenstander in de buurt. Waardoor het niet makkelijk aanleggen is. En het allemaal wat sneller moet dan hij eigenlijk zou hebben gewild. En daardoor ontbreekt de zorgvuldigheid behoorlijk. Hij gaat de bal uiteindelijk ruim over. Hij werd geschaduwd namelijk door Christian Zapata, de Colombiaan. Het is een kansje voor PSV. Nou niet meteen een levensgrote mogelijkheid. Doeltrap van Abiati inmiddels genomen. Die moet op het hoofd komen van Boateng. Het wordt de borst van Boateng. Gaat de bal terug naar Abate. Abate weer terug naar Boateng. Ter hoogte van de middenlijn Van de bal gezet. Maar daarbij een overtreding gemaakt door Willems. En een vrije schop voor AC Milan. Koateng wordt overeind geholpen door de paaien. Dan kan Montolivo die vrije trap gaan nemen. Beweging is er wel bij Montadi die vanaf het middenveld van eigenlijk continu daar in die spits opduikt. Daar ook gevaarlijk is geweest al een keer met een omhaal natuurlijk. Maar echt het hele veld oversteekt. Overal eigenlijk wel aanspeelbaar is. Abiati nu met een lange bal. Komt terecht op het hoofd van Wijnaldum. Als hij oplet, want Montadi was alweer in zijn rug. Die kopt hem terug naar Max 6. En dan kan Som. Nu de helft opsteken van PSV. goede bal, zeg, op Balotelli in het Strasumgebied. Die legt terug op inlopende El Sharabi El Sharabi op de 16 meter. Goed verdedigd door de meegelopen Brenet. En dan kan PSV er misschien nu snel uit, want er zijn wat Milanese voor de bal. Maar ja, snelheid en nauwkeurigheid moet dan wel hand in hand gaan. Dat gebeurt niet. Er wordt ingeleverd bij de Jong. En via Emmanuel Emanuelson, die nu tekort speelt op Moutari... Had Milan balbezit, maar heeft Park dat nu overgenomen namens PSV? Dan komt PSV met Benaldem aan de bal. bal gaat terug naar Park. Taf loopt het gat in. In het centrum duikt Maher op. Dan moet dan de bal komen. maar dat ziet Mataf niet of hij ziet geen kans om daar de bal te krijgen. Hij deed met de hak, maar dat kan hij niet zo goed. Ja, dat is niet zijn beste kwaliteit. Want daar hebben we het eerder over gehad. Het is niet de meest technisch vernuchtige voetballer die PSV heeft. Zeker niet in deze selectie. Zo gaat de aanval verloren. Moet PSV verder met een ingooi. Die nu heel slordig... Zomaar door Brunet wordt ingeleverd bij Balotelli. Die speelt hem naar El Sharawi. Dan komt het balletje buitenkant weer terug in de richting van Balotelli. Maar veel meer dan in de richting van was het ook niet. Want El Sharawi heeft hier eigenlijk zich van zijn mindere kant laten zien. Door heel slechte Pasen daarmee de kans van Milan zeep geholpen. Na een half uur voetballen wordt er een overtreding gemaakt door Montolivo. Terwijl PSV eigenlijk met een simpel driehoekje van achteruit aan het voetballen wil. Schaars maakt zich nu ook boos dat de Turkse scheidsrechter fluit. Want zegt nou, wat had u van voordeel dag meneer? Dat vindt het publiek hoorbaar ook. Maar PSV moet een vrij schot nemen. Terwijl het zeg maar vier mensen van Milan achter de bal had. Of voor de bal had. En nu het hele elftal er weer achter. Kortom, uh, wat is het voordeel voor PSV? Het antwoord is, er is geen voordeel voor PSV. 1-0 voor Milan na een half uur. ik ja, zag Montelivo nog eventjes richting de scheidsrechter te gaan. Van uh, pratingsschaar is niet uh, een beetje te veel. Moet je daar geen kaart voor trekken. Ja, dat is ook typisch Italiaans goed. Wijnhalen nu met het balbezit namens PSV. Op de helft inmiddels al van uh, Milan. Park aangespeeld in uh, de as van het veld. Goed met uh, Maher. Maar die levert uiteindelijk in bij de Jong. Dan wordt er wel druk gezet door PSV zodanig dat Zapata slecht uitverdedigt. En PSV weer overneemt met Willems en de Als hij aan de bal is gebeurt er toch wel wat. Tot nu toe in deze wedstrijd. Nu legt hij de bal op het 5 meter gebied waar uh, Matafse is. Maar waar net ook de vuist van Abiati is. En zo wordt er weer een goal van PSV. En ook van een kans om zeep geholpen. En neemt Milan nu over. Gaat PSV weer druk zetten. Zelfs via Stijn Schaars. En levert dat weer wat op. Want de bal wordt ingeleverd bij Brunet. Nee, PSV heeft zich inderdaad nu volledig hersteld van die dreun die hij te verwerken heeft gekregen bij die tegentreffer. Goede bal van Schaars op Park naar de buitenkant. Hij wil hem in één keer aannemen. Dat lukt niet. Moet nu de long uit zijn lijf lopen om de bal binnen te houden. Dat lukt, maar hij komt helemaal uit de kornervlag aan de rechterkant van het veld. Milan staat nog altijd met 1-0 voor. Maar je voelt dat PSV als het zo blijft spelen gegarandeerd ergens vanavond een goal gaat maken. Zo is de schade nog te overzien. Schaars in de as van het veld. Wippertje, wippertje en geschoten op A.R. Op de vuisten van de keeper uit een bijna onmogelijke hoek. Ineens de zoveelste mogelijkheid voor PSV. Want het doel van Milan, daar is een ware belegering ontstaan. En het merkwaardige is dat PSV de ploeg is die nog niet gescoord heeft. En Milan die ze dan anderhalve keer daar aan de andere kant heeft laten zien. De ploeg is die wel op het scorebord staat via El Sharawi. Want als je nou deze wedstrijd ziet en ze hebben een toevallige doelpunt er even uitgeknipt in de samenvatting. En je moet na afloop zeggen wie denk je dat het gewonnen heeft. Dan zegt iedereen PSV. Dan zegt iedereen die ploeg in het rood. Die ABA die wordt inderdaad met de minuut. Naarmate die ouder wordt beter. <laughs> want hij groeit echt in deze wedstrijd. Is niet te kloppen tot nu toe. Het balbezit voor Montelivo. Dat gaat via een omweg naar de linkerkant. Van rechts naar links. Daar Emanuelson even kort met het hoofd naar Max 6. Krijgt hij de bal weer terug. Die uh, Nederlander wordt opgejaagd door uh, Park. Montari, ook al opgejaagd door Wijnaldum. Ja, goed. Wijnaldum krijgt de bal nu terug van uh, Park. Nee, gaat net iets te uh, doorzichtig. En kan uh, de verdediging van Milan daartussen zitten. Maar uh, het jagen sorteerde wel degelijk effect. Nu lange bal Balotelli die hem in één keer doorspeelt naar Montelivo. Vervolgens Boateng aan de rechterkant. Opletten Boateng. Voorzet Schafs op gebied in. Opletten doet Jeroen Zoet die net als een collega aan de andere kant met de minuut beter wordt. Ja. Park aan de bal, want Soet heeft snel uitgerold omdat PSV voelt. Je hebt altijd van die momenten in de wedstrijd dat je het gevoel hebt dat je je tegenstander aan het wankelen hebt gebracht. PSV zal voelen dat dat nu weer is bij AC Milan. Dat weliswaar met 1-0 leidt een eind over door de goal van El Sharawi. Maar PSV voelt dat het beter is. PSV voelt dat het de bovenliggende partij is. En dat het kansen heeft gekregen om te scoren, maar dat nog niet heeft gedaan. Schaars aan de bal, even een surplus. En even stand houden als de bal terug gaat naar Rikik en naar Willems. En de trainers maar wat wijzen en duwen... Vanaf de zijkant PSV. Matas nu ingespeeld. Die probeert de bal met een hakje mee te geven aan Park. Bal is wat uit het lood. Stuit het door. Sol komt in balbezit voor AC Milan. El Shirabi aangespeeld. El Shirabi krijgt een tikje van Brunet. Gaat gewillig naar de grond. Deze 20-jarige jongen. Groot talent. Ik vertel het al. Is natuurlijk links en rechts wel vergeleken Ook met Messi. Met Neymar. die zo goed is vraag ik me eerder uit af. Maar hij maakt dus een debuut voor Genoa. In de Serie A was hij 16, 16 jaar. En 55 dagen. Een van de jongste debutanten ooit. Dat zegt al wat over de heer El Sharabi. Die dus op het scorebord staat als enige na 34 minuten. Egyptisch bloed hè? door de ja, aderen zijn vader. stromen. Zijn vader en zijn moeder een, een Italiaanse... Een prachtige avond ergens in Italië zijn ze samengekomen. Dit is dan het product. De Farao varen... een... oh, is ook zijn bijnaam, hè, geloof ik. Precies, van een liefdevolle avond. Nou, dat is een mooi product. zal een mooie avond geweest zijn. Uh, dit ik is een schijntje schaars... bij je, Roland. <laughs> steek een kaarsje aan. Dan uh, vertel ik dat Bruma even wat stappen voorwaarts maakt. Nu over de middenlijn gaat. En uh, vervolgens de bal speelt naar uh, Depay. Ook als een mooi product. Zijn ouders kennen we niet. De bal gaat uh, vervolgens via Abate over de zijlijn. Ingooi voor uh, Pees. Kunnen aanschuiven, wat mij betreft, hoor. <laughs> er is genoeg. <laughs> Aan de linkerkant ingooi voor Willems. Als Schaars nu beweegt, Willems kan ver gooien, Dan moet je het eigenlijk durven. Hij kiest nu voor De Paai. Dat is wat zuiniger. Aan de linkerkant die moet dan naar voorzet. Wel een voorzet geven. Oh, schitterende beweging. Daarmee is hij zijn tegenstander even kwijt. Maar ook bijna zichzelf. Moet de bal terugleggen op Willems. Die dan een voorzet geeft vanaf de linkerkant. Wordt weggekopt de bal door de verdedigers van AC Milan via Zapata. Dan duwt Rekiek zijn tegenstander Ballotelli in de rug. Daar wordt voorkomen terecht voor gefloten. En dat levert Milan dan een vrije schop op halverwege de Italiaanse helft. Balotelli voelt nog maar eens aan de rug. Want het uh, duwtje was toch flink van zijn voormalige vriendje bij Manchester City. Want daar kennen de twee elkaar dus van. We hebben dat eerder gezegd, ook Nigel de Jong. Wat dat betreft is dat voetbalcircus natuurlijk langzaam maar zeker een soort weerzien van oude bekenden aan het worden. Want je komt overal weer oud-collega's tegen. Vrij schop van Milan, nogmaals geen twijfel over, voorkomen terecht. Inmiddels genomen en aan de voeten van Max 6. De Fransman die uh, samen met uh, Sabata dus een, uh, een hoop werk heeft. Daar is zijn vrouw achterin bij Milan. Emmanuel Son, die eigenlijk ook nog niet echt de stempel heeft kunnen drukken. Montadi. Krijgt de de bal dan maar weer eens de diepte in. Waar El Sharawi erachteraan gaat. Eh, verdedigd door eh, Brenet. Ja, El Sharawi heeft er net even iets meer technische bagage. Want op het moment dat Brenet denkt, nu trap ik die bal weg. Heeft El Sharawi hem alweer als een soort Hans Kazan naar zich toe getoverd. En eh, heeft hij hem teruggespeeld naar Emmanuelson. Via Nigel de Jong gaan we nu helemaal terug naar eh, Max 6. Ja, de haast is er natuurlijk uit. Ik denk dat Milan eh, als eerste zich tot doel heeft gesteld minimaal een goal te maken. Die eh, beruchte uitgoal in Europa... Die hebben ze al vast te pakken. Ja, en dan uh, zullen ze toch wel geschrokken zijn van uh, PSV. Uh, ze wisten ongeveer wat ze te wachten stond. Maar dat uh, PSV zo goed en gedurfd zou spelen hadden ze het niet verwacht. Dan gaat Abate in de fout en gaat Maher profiteren. Maher, Maher op de lat. En de bal komt terug. De paai en dan gaat hij over de goal heen. Is het Abate weer? Ja. Abate die hem als laatste raakt. Dus komt er komt nog wel een corner aan. Maar het wil maar niet fotten met uh, PSV als het gaat om het maken van goals. wat dat betreft... Is het inderdaad toch wel een herhaling van Stilte Waarin natuurlijk ook kans op kans werd gecreëerd. Maar waar toen de keeper of onzorgvuldigheid er uh, streep doorheen zette. Ja, nu is het gewoon uh, de dwarsligger die uh, een treffer van Maher in de weg staat. dat er gewoon geklooid werd door, uh, door Milan. Ja, Abate die een ongelofelijke fout maakt door de bal zomaar in te leveren bij PSV. Diezelfde Abate kopt dan uiteindelijk de bal over het doel. PSV krijgt geen hoekschop omdat Abate zo hard in zijn rug wordt geduwd bij het koppen dat hij een vrije schop krijgt. Abiati, de keeper, maakt weer uh, vertraagt de boel weer bij het nemen van de vrije schop. Ja, dat gebeurt allemaal. Dan wordt er over de middenlijn een vrije schop gegeven of, uh, voor PSV. Omdat Boateng een overtreding maakt in het duel met Schaars. Hij zegt uh, zelf terwijl de scheidsrechter de gele kaart al uit het zakje heeft gehaald. Ik doe er echt helemaal niks. Dat wil ik dan nog wel eens een keer terugzien. Zo uh, lijkt het erop dat het in ieder geval wat feller en onvriendelijker wordt. Maar PSV, wat een kans heeft PSV toch gehad. In een duel, en ik noem dat nogmaals in herinnering. Waar, eh, tegen zulte waar PSV in de thuiswedstrijd uiteindelijk met 2-0 won. Maar in die wedstrijd vier keer paal en lat heeft geraakt. Ik heb al gezegd, je kan je dat tegen Milan niet permitteren. Gele kaart is er nu voor Boateng. Teng. maakt Maakt nu, terwijl hij de gele kaart aan Boateng geeft nog het gebaar. Want <laughs> je geeft een elleboog. Maar als je nou dat vindt, dan moet je misschien rood geven. Maar eens kijken naar de herhaling. Ja, die komt net uit de ongelukkige hoek. Laat ik het zo zeggen, hij maakt zich minstens breed. Nou, de echte tik zit pas op het moment dat hij al geland is. Maar als te de scheidsrechter het gebaar geeft van ja. je gebruik je ellebogen te veel. En zou je die als wapen hebben gebruikt, want zo moet je het dan uitleggen. Dan was misschien een andere kluffel. Gaat deze meneer de... vorig jaar niet een, een rode kaart voor een soortgelijke situatie in de wedstrijd van Manchester United? Uh, bedenk ik me ineens dat even. Ik niet maar goed, zeggen. misschien kunnen ze dat in Hilversum even opzoeken. Uh, vrijtrap, nee ingooi. Uh, voor Willems. De bal gaat terug naar Rekik Schaars, die mm, weinig last heeft van dat uh, tikje van Boateng. Speelt Matafsaan, die hem nu eens aanneemt. Terug naar Schaars, maar het is daar ontzettend druk. We zijn vijf meter voor het strafschopgebied van uh, Milan. En Milan kan er nu uitkomen met El Sharawi. Maar ik heb de indruk dat het nu wel goed staat bij PSV. En dat El Sharawi niemand van de voorwaartse kan aanspelen. Dat klopt, hij moet terug naar Emmanuel Son. Abiati is uh, vervolgens degene die het maar wel eens lang gaat proberen. En dan mogen er een paar mensen. dan komt nu wel aan met Ballotelli. Bruma wint dat in alle vrijheid. De jongen kopt de bal dan weer terug naar de middenlijn. En Montali op karakter, bezorgd bij Montelivo. Die gaat over het uitgestoken been van Schaars. En dan wordt er wederom gefloten door de Turkse scheidsrechter. En dan komt er zo een vrije trap aan voor Milan. We spelen inmiddels 39 minuten bijna. Er staat een 0 achter PSV. Maar daar had minimaal een 1 moeten staan. Er staat een 1 achter Milan. En daar had eigenlijk de 0 moeten staan. Bal bezit voor Zapata, die maar eens komt van achteruit. De bal meegeeft aan Abate. Die krijgt een tikje van Depay, die is meegelopen. In een vrije schop. Dat doet de scheidsrechter wel goed. Want we mogen best een beetje opportunistisch zijn, maar laten we onszelf er niet in verliezen. Die scheidsrechter van dat moment van zo even had ik het nog wel eens anders willen zien. Maar hij doet toch niet zo heel veel fouten. Het is ook niet de eerste, de beste. Sekut Sakir, die op het afgelopen EK de halve finale tussen Portugal en Spanje floot. Kortom, de beste man weet echt wel wat hij doet. Vloot ook nog Nederland-Italië trouwens begin van dit jaar. Oefenwedstrijd. Dus heeft een aantal van deze spelers ook al in het veld tegen elkaar gezien. Maar Herb bijvoorbeeld was daarbij. Balbo zit voor de Italianen als de vrije schot nu pas genomen is. En Balotelli hem krijgt aan de rechterkant. Aan het dribbeltje begint. Is dat nou zijn kracht? Nee. Want hij loopt de bal over de zijlijn. En nou steekt de grensrechter ogenblikkelijk zijn vlag op. En dan gaat Balotelli loopt daar nog even naartoe. En vertelt uh, de heer nog even zijn versie van het verhaal. Dat hoor je er ook niet te doen. Terwijl een de Ego van PSV voor de voeten van Matas komt. Die draait heel handig weg van de tegenstander. Moet er een bal voorkomen vanaf de linkerkant? Daar komt de gelijkmaker. Daar komt de gelijkmaker niet. Omdat uh, Wijnaldum kopt, maar niet in de loop mee van Park. was ook een lastige bal. Want hij hing eigenlijk in de lucht. en moest in de lucht draaien. Op doelkoppen was was niet echt meer een optie. Terugkoppen op Park zou de bedoeling zijn geweest. Omdat dat mislukt. De bal had over de achterlijn. En opnieuw een doeltrap voor Milan. En opnieuw Abiati. Die heel veel tijd neemt. Je kan tijd rekken, maar na 40 minuten al... Ja, hij is al veel eerder mee begonnen. Overigens vloot hij Manchester United Real Madrid, deze Shakir. En gaf hij voor een te hoog geheven been van Nani oh, een rode kaart juist, ja. in die wedstrijd. Zo, dat was vorig seizoen. Dat was de afdeling, was dat rood bij Lange Nani? Ik sla de encyclopedie en de Seth Geijkema grappen weer dicht. En dan gaan we verder met deze wedstrijd. 0-1 na bijna 41 minuten. Een uh, vrije trap van uh, Boateng snel genomen. Emmanuelsson uh, rukt op namens uh, Milan. El Sharabi vervolgens aan de linkerkant terug naar Emmanuelsson. Dan El Sharabi in de loop. Ah, speelt, oh, die speelt Montelivo aan. Montelivo in het schatsofgebied goed verdedigd door Rekik, Die daar is uh, meegelopen, een corner moet uh, weggeven. Daar zelf niet tevreden over is, over die uh, beslissing van uh, de arbitrage. Maar ik denk ik vooral blij moet zijn dat hij Monteniveau de voet dwars kon zetten. En die corner maar verlies moet nemen. Het lijkt mij wel zinnig dat PSV probeert om als ze zo middenvelden doorloopt. Dat je ook een middenvelder mee terugstuurt. Want nu slokt de verdediging zo dat ik niet de indruk heb dat de afspraak is dat die dat moeten oplossen. Want ineens was er paniek achterin. Een hoekschop tot gevolg in de slotfase van de eerste helft. Bal komt voor. Zoet blijft staan. Uh, wie gaat de lucht in? Zapata gaat de lucht in. De bal komt eigenlijk weer terug bij de eerste palen. moet Boateng de bal controleren. Dat lukt. Opnieuw in de doelmond gespeeld. Daar weggepopt nu door Bruma. Opnieuw opgevangen door AC Milan. Zo blijft PSV in de slotfase wel even onder druk. Hoewel nu de bal helemaal wordt teruggespeeld op de eigen held, Waar Abate dan weer open naar de linkerkant van het veld. En Emmanuel zoon wel achter die bal aan. wil, Maar die komt voor de voeten van Wijnaldum. Die trapt hem de andere kant op. En dan zouden wat rust moeten ontstaan bij De en bij Park. Die elkaar de bal toespelen. Dat kan eigenlijk niet. De bal is te kort. Komt Milan weer. Montolivo met een dubbele 1-2 met Balotelli. Vanaf de rechterkant Balotelli voorzet via het been van Riquic. Nieuwe hoekschop voor AC Milan. Dat met 42 minuten precies onderweg, met die 1-0 voorsprong... nu toch wel serieus wat langer ook, blijft staan op die helft van PSV. Dat is eigenlijk voor het eerst dat Nieland daar langer dan laten we zeggen, een minuutje is. Ja, ze geven ook net even iets meer gas. En dan zie je ook uh, toch wel gelijk het verschil. Terwijl die corner genomen moet worden vanaf de rechterkant. En natuurlijk scheidsrechter aangeven, als jullie daar erg lang over doen... dan zet ik gewoon even de klok stil. Dat heeft hij overigens net dat gebaar ook gemaakt bij die andere corner. Dus niet alleen Abiati maakt zich schuldig aan het uh, rekken van tijd. Alle spelers doen dat. Het is natuurlijk nog een comfortzone waar Milan in zit. Nou, dan komt die corner, wordt weggekopt door Matafsa uit het strafstopgebied. Opgevangen door Emmanuel Son. zo rond zijn eigen helft. Rond de middellijn, bal even terug naar Abate. En die kan dan gaan openen naar links of rechts, want aan beide kanten staat wel iemand vrij. Nou, bal gaat richting El Sharawi. Willems is mee, gaat onder de bal door, maar heeft een duwtje gekregen van de aanvaller van Milan. En dus een vrije trap voor PSV, vlakbij de linkerpunt van het eigen strafstopgebied. Willems zal die bal zo meteen gaan trappen. Er verschijnt een mooie statistiek op de monitor voor ons. Waarop staat het aantal doelpogingen. Dat zijn dus ook ballen die je van 40 meter, 30 meter overschiet. Die tellen ook mee. 14-3. In het voordeel van PSV. Dat dat dus allemaal niet zo heel veel zegt. Blijkt uit een blik op het scorebord. Er staat namelijk niet 14-3. Er staat 0-1. En de enige die de bal erin kreeg was El Sharawi. Nadat er bij PSV, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld... eigenlijk in alle stukken van de verdediging van alles misgaat. Er wordt of niet gedekt, of niet meegelopen. Of het duel verloren, of maar half een bal ingegaan. Dat zag er allemaal niet uit. En El Shirabi kon profiteren na een kwartier. PSV is in het kwartier daaraan voorafgaand de betere ploeg geweest. Is na de goal een minuut of 8-9 het een beetje kwijt geweest. Maar heeft de boel weer op de rit. Heeft via Maher de lat geraakt. Hoewel moet worden gezegd dat Balotelli dat inmiddels voor Milan ook heeft gedaan. Maar ziet nu toch in de slotfase van de eerste helft dat Milan weer opkomt. Nog een ruime minuut over van de officiële speeltijd. Er wordt links en rechts een overtredentje gemaakt. Rick Kiek is degene die nu door de scheidsrechter... Vriendelijk wordt verzocht om dat wat te beperken. Als hij Balotelli van achter. Ja, nog een flinke tik geeft. Eerlijk gezien, daar kan je ook gewoon geel voor krijgen. Ja, hij doet het af met een vermaning richting die PSV-verdediger. Vrijtrap, trap, daar staat Montolivo achter. Speelt hem naar uh, Kevin Prince Boateng in de as van het veld. Zoekt de combinatie met El Sharami. Brenet zit daartussen, maar die gaat nu een doodlopende straat in. Nou, gelukkig keert hij op tijd en kan PSV. En nu hij snel via Matas uitkomen. Als hij de bal houdt, ja, die houdt hij. Maar kan hij hem doorspelen. Op Maher, ja dat kan hij ook, maar uiteindelijk uh, zit Milan er toch tussen. Het was het uh, proberen waard om er razendsnel uit te komen. Het is overigens nu de beurt aan Milan om er snel uit te komen via El Sarabi aan de linkerkant. Even weg bij het schafslopgebied, korte combinatie met uh, Balotelli. Dan uh, Boateng, Boateng de Jong en weer terug naar uh, Montadi aan uh, de linkerkant. Emanuelson komt daar ook als hulp, maar Montadi komt nu van links naar binnen. Zoekt ook een korte combinatie met uh, Montelivo, krijgt de bal niet terug. Want die levert in bij PSV dat dan weer heel onzorgvuldig is. In de passing richting Matas. Want de tijd John is Zapata en dan is uh, Matas ook nog eens buitenspel. Ja, niet zo handige bal van Willems. Die uh, veel te lang twijfelt of hij hem zou geven. En vervolgens toen hij het eenmaal besloten had, het slecht deed. minuut extra tijd. Die uh, loopt inmiddels een handvol seconden. En dat is dan wat er nog rest van deze eerste helft. Waar PSV dus hoe dan ook met opgeven hoofd de kleedkamer in mag. Maar wel met het vervelende bijsmaakje. En eigenlijk is dat niet een bijsmaakje, maar is dat alleen eenmaal de hoofdzaak dat het op een achterstand is gekomen van 1-0 en dat is in Europese thuiswedstrijden nou ja, niet altijd dodelijk, maar toch wel levensgevaarlijk. El Shirabi nog een keer weg aan de linkerkant van het veld. Het moet niet erger worden nu, want dan heeft PSV echt een probleem. El Shirabi draait naar binnen, schiet, schot geblokt door Brunet. Komt er nog een kans voor PSV? Dan moet het heel snel gaan. Brunet twijfelt een beetje, geeft dan een rotbal achter Maher die verlengt hem tot bij Willems die loopt nu op snelheid langs Montolivo. Wil met een hakje ook nog langs de volgende tegenstander dat mislukt. Wordt even vastgehouden door Balotelli. Daar wordt niet voor gefloten. Balotelli krijgt dan nog een tikje van Maher. Stelt zich denk ik ook wel een klein beetje aan. Dat hoop het dan maar. Want anders krijgt Maher nu rood. Die krijgt hij niet. Want het wordt geel. Die heeft de scheidsrechter wel laten zien. Maakt Balotelli toneel. En maakt hij zijn tegenstander Adem Maher een kaart aan. Of deelt Adem Maher daadwerkelijk een tikje uit. Helemaal bij de zijlijn. In de duel met Balotelli. Dat zien we in herhaling. Nou hij deelt geen tikje uit. Maar op het moment dat Balotelli de paas al gegeven heeft, geeft hij hem nog wel een duwtje. Terwijl de bal al weg is. Dus strikt genomen is dat een terechtgegevende kaart. Want dat hoor je namelijk niet te doen. Nee, het is wel een botsing als die in de supermarkt zou plaatsvinden. En uh, degene waar je tegenaan botst zo valt. Dan zou je toch echt denken dat hij uh, uh, onwel is geworden de persoon. Dit was wel een hele rare val. Ik ken bij mij mijn woonplaats supermarkten. Ja, maar bij jou staan ze altijd niet zo heel scherp op de benen. Goed, Balotelli ook niet. Hij staat inmiddels wel weer. En er is een uh, vrije trap toegekend, logischerwijs natuurlijk na dat vrijtrap uh, Vrije trap um, uiteindelijk bij Boateng belandt. en zijn voorzet in de handen van Zoet. Laatste papen feit van uh, deze eerste helft, waar uh, PSV met een heel goed gevoel op kan terugkijken. Behalve dus dat ene moment, en dat leverde ook de goal op van El Sharabi. Maar hoopvol zeker voor bedrijf 2 van deze wedstrijd over iets meer dan 12 minuten.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 Drie minuten over half tien, dit is Kees Groot met het uitgestelde NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Fitch houdt de waardering van Nederland voorlopig op AAA, de hoogste beoordeling. Maar de beoordelaar zegt ook dat de verwachting negatief is. Daarmee is er nog steeds kans dat Nederland de hoogste beoordeling op korte termijn kwijtraakt. Volgens Fitch is de onderliggende economie sterk en biedt ons land voldoende kredietmogelijkheden. De beoordelaar maakt zich wel zorgen over de aanhoudende recessie en het antwoord daarop van de politiek. De VS heeft de militaire hulp aan Egypte niet opgeschort. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd. Vandaag verschenen er berichten in de Amerikaanse media... dat de regering Obama stilletjes had besloten... de nieuwe Egyptische machthebbers niet langer financieel te steunen. Maar volgens de woordvoerder van het Witte Huis... is de regering zich nog steeds aan het beraden op de nieuwe situatie. Amerika geeft Egypte per jaar 1,3 miljard dollar aan militaire steun. Een woordvoerder zei vandaag dat bijna de helft van dat bedrag... nog niet is overgemaakt. Bij een schietpartij in de buurt van Heidelberg... in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg... Baden zijn drie mensen om het leven gekomen en vijf gewond geraakt. Dat melden Duitse media. Iemand schoot in de kantine van een sportvereniging in Dossenheim... op de aanwezigen en schoot daarna zichzelf dood. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Uitvaartondernemingen Monuta en Jarden gaan toch niet fuseren. De twee kondigden in februari aan samen te willen gaan... maar daar komen ze nu van terug. Ze hebben een verschil van inzicht over de onderlinge waardering van hun bedrijven. Jarden en Monuta zijn na Dela de grootste uitvaartbedrijven van Nederland. Samen hebben ze ongeveer 2 miljoen klanten. In februari zeiden ze nog dat ze samen meer mogelijkheden zouden hebben... om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. Zo wilden ze meer diensten via internet aanbieden.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 Zes minuten over half tien. Het is rust in Eindhoven. PSV tegen AC Milan staat 0-1, doelpunt El Sharawi. De andere wedstrijden in die playoffs voor de Champions League... die vanavond worden gespeeld, daar hebben we ook standen van. Shakhtar Garazanda uit Kazachstan tegen Celtic eindigde... want die wedstrijd is inmiddels afgelopen in 2-0. Olympique Lyon tegen Real Sociedad, daar staat het bij rust 0-1. Pacos de Ferreira uit Portugal tegen Zenit Sint-Petersburg 0-1, ook een tussenstand. En Victoria Pilsen uit Tsjechië tegen NK Maribor uit Slovenië, daar staat het 1-0. dan gaan we hockey. De wedstrijd bij het EK. De dameswedstrijd tussen Nederland en West Rusland. Daar was het bij rust 2-0 voor Nederland. Tim Steens, is de tweede helft afgelopen? Jazeker, Guido. Het is net afgelopen en het is maar liefst 7-0 geworden. Maar goed, dat is geen, zeg maar, geen kunst tegen de nummer 21 van de wereldranglijst. Terwijl Nederland de onbetwiste nummer 1 van de wereld is. Ik zei al, in de rust was het 2-0 door doelpunten van Kim Lammers en Maartje Paume. Na rust werd het 3-0 Sabine Mol, 4-0 Roos Drost, 5-0 door Kim Lammers, 6-0 en 7-0 door Maartje Paume. En het was natuurlijk helemaal geen wedstrijd. En in de rust wisselde Max Kaldas de bondscoach ook zijn keeper Joyce Sombroek, die niet één bal kreeg in de eerste helft. Uh, haar vervangster Larissa Meijer moest zelfs één keer in actie komen. Vlak voor tijd moest ze een balletje stoppen van een van de aanvallers van wit rusland Maar dat had verder niks om het lijf. Nederland wint de soeverein met 7-0 en is trotse winnaar van Pool A. Uh, België is tweede in die pool en in de andere pool Duitsland 1 en Engeland 2. Dat betekent dat Nederland uh, donderdagavond om half negen de tweede halve finale gaat spelen tegen Engeland. En daarvoor is het om zes uur Duitsland tegen België. Nederland dus met 7-0 gewonnen van Wit-Rusland en plaatst zich als poolwinnaar voor de halve finale. Dan zijn wij weer helemaal bijgepraat over het hockey door Tim Steens. Dan heb ik nog wat berichten voor u. FC Utrecht moet het zeker vier weken doen zonder doelman Robin Ruiter... bij de warming-up voor de wedstrijd tegen FC Twente. Afgelopen weekend liep hij een spierblessure op. Ruiter is de vijfde speler van FC Utrecht die langere tijd is uitgeschakeld. En dan wielrennen. Sponsor Euskaltel trekt zich eind eh, 2013, dus eind dit jaar, definitief terug uit het eh, wielrennen. De renners mogen vier dagen voor de start van de Vuelta op zoek naar een nieuwe werkgever. De wielerploeg had nog een licentie voor drie seizoenen. Het baskische bedrijf Euskaltel was 17 jaar lang sponsor van de ploeg, die tot 2013, tot dit jaar, dus louter renners uit de eigen regio in de gelederen had. Met het vertrek van Euskaltel blijft er in 2014 nog maar één Spaanse ploeg over op World Tour niveau, en dat is Movist. En gaan we verder met wielrennen, want Peter Sagan... heeft afgelopen nacht de eerste etappe in de USA Pro Challenge gewonnen. De Slowaak klopte in de rit over 109,6 kilometer van Espen naar Snowmars... in de sprint de Belg Greg van Avermaat en de Amerikaan Kiel Reinen. Het was alweer de vijftiende zege van het seizoen voor Sagan. Thomas Dekker was in de openingsetappe met de 26e plek... op 5 seconden van Sagan, de beste Nederlander. En Martin Elminger heeft de eerste etappe in de 46e ronde van de Limousin gewonnen... De Zwitserse renner van IAM Cycling was in de slotmeters van de rit... over 168 kilometer van Limoges naar Rochoir. Net iets sneller dan de Japaner Arashiro en de Italiaan Di Corrado. En tot slot nog één wielerbericht. Belkin gaat met vier Nederlanders naar de Vuelta. en Daarin zijn Bouke Mollema en Laurens den Dam de kopmannen. Naast die twee staat zaterdag ook Theo Bos en Stef Clement... aan het vertrek in Galicië.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 where you are i'm gonna say that's cool but if my Het was train met 50 ways to say goodbye. Maandag begint in New York het laatste Grand Slam-tennis-toernooi van het jaar de US Open. En bij de vrouwen is Kiki Bertens de enige Nederlandse die rechtstreeks is toegelaten. De nummer 68 van de wereld hoopt het resultaat van vorig jaar te overtreffen... toen ze de tweede ronde bereikte. Het zal niet eenvoudig worden, want Bertens kampt al enige tijd met wat lichamelijk ongemak. Ik heb een chronische enkelblessure en de uh, ene, ene keer gaat het eigenlijk erg goed... en de volgende keer is het gewoon wat lastiger... Dus en nu uh, kwamen er weer wat ontstekingen bij kijken. En uh, na een paar dagen rust gaat dat gelukkig gaat dat eigenlijk erg snel altijd weer over. Dus uh, daarvoor heb ik gekozen om dat hier te doen. Maar Chronische ze zegt het al, het, is, het speelt al veel langer in je carrière. Uh, maar wanneer heb je er zeg maar, weer echt last van gekregen, dit jaar? Uh, nou, eigenlijk met het grasseizoen is het een stuk erger geworden. Dan moet je toch een stuk lager zitten. En daarbij uh, ging het eigenlijk snel ontsteken. Dus uh, vanaf dat moment heb ik eigenlijk erg veel last gehad. En ook na Wimbledon daarom twee weken rust ingepland. En eigenlijk ging het daarna heel erg goed. Heb ik drie toernooien zonder pijn gespeeld. Maar eigenlijk in uh, Toronto begon die pijn weer op te spelen, ja. Je zegt al gras, uh, moet je heel laag zitten. Is het dan niet iets wat je wel eens overweegt van... ja, dat moet ik misschien wel skippen, ook al is het Wimbledon? Ja, daar heb ik natuurlijk wel bij nagedacht. En vorig jaar was het natuurlijk mijn eerste, of tenminste op gras, toen twee toernooien gespeeld. En toen merkte ik wel dat ik iets meer last kreeg. En afgelopen jaar eigenlijk wilde ik me gewoon echt goed voorbereiden op het grasseizoen. En heb ik, uh, eigenlijk een week van tevoren begon ik echt goed met trainen. Maar na twee dagen kreeg ik inderdaad al veel last. Dus ja, het gaat natuurlijk dan wel door je hoofd heen. Van joh, uh, misschien inderdaad ooit gewoon uh, iets minder toernooien op gras, ja. Of zo'n dag als vandaag, heb je er dan nu last van? Nou ja, ik voel het altijd. Maar ja, dat voel ik al vijf jaar. Dus ja, voor mij is het niet iets nieuws. Maar voor mij is het nu belangrijk dat het gewoon goed reageert. Ook uh, na mijn eerste twee trainingen nu, dat het niet heel dik wordt. En uh, dus dat gaan we afwachten de komende twee dagen. Maar ik heb er een goed gevoel in dat ik volgende week uh, zonder al te veel pijn kan spelen, ja. Uh, en je hebt toen rond het toernooi in Oostenrijk, wat je hebt gespeeld, een uh, Gravel Bad heb je uh, in een interview met Nieuwsport heb je gezegd van ja, misschien moet ik wel geopereerd worden. Dan niet, dan wel. Uh, is dat iets wat gebeuren moet? Of, uh, hoe, hoe ja, moet dat moet gebeuren. Ja, ja helaas. Ik uh, kom daar niet onderuit. Dus, uh... En dat, uh, is dat iets wat je uh, de, dit jaar gaat inplannen of weet je dat niet? Ja, het staat al gepland. Dus uh, ja, US Open wordt mijn laatste toernooi. Dus en dan daarna moet ik geopereerd worden, ja. En dan is het een uh, uh, lange revalidatie, weet je dat al, of is het geen... Uh, ja, teken? ik ben er drie maanden uit. Dus uh, dit seizoen is dan eigenlijk voor mij is het klaar. En uh, ja, ik hoop gewoon inderdaad dat het daarna goed herstelt. En daar zijn, uh, de artsen zijn er gewoon, die hebben daar een goed gevoel over. Dus daarom hoop ik met een goede enkel gewoon uh, ja, het jaar 2014 te beginnen, ja. En is dan, uh, is dan Australian Open iets waar je uh, aan kan gaan beginnen? Of is het dan te vroeg? Of, uh... ja, zoals het nu eruit ziet, je weet natuurlijk nooit hoe het revalidatieproces gaat verlopen. Maar inderdaad, uh, Australian Open staat uh, inderdaad wel op het programma dan. Ja. Uh, nu de US Open komen eraan. Vorig jaar tweede ronde gehaald uh, daar. Je beste prestatie op een Grand Slam toernooi. Wat zijn je verwachtingen? Ja, ik hoop gewoon dat ik een heel goed toernooi kan spelen. Het is gewoon laatste jaar heb ik denk ik, uh, mijn niveau is eigenlijk uh, denk ik goed omhoog gegaan. Ik speel aanvallend spel. En in de wedstrijden is dat uh, af en toe nog moeilijk. Ik heb een paar wedstrijden wel close verloren dit jaar. En, uh, maar ik hoop gewoon dat ik dit, uh, dit toernooi gewoon een goed toernooi kan spelen. En uh, ja, een goed spel. En dan hopen dat ik uh, misschien iets verder kom dan die tweede ronde. Ja, als je kijkt, je bent nu anderhalf jaar op het hoogste niveau bezig. Je kan heel vrijblijvend, kom je zo'n top 100 in, win je een toernooi. En daarna gaat iedereen van alles van je verwachten. Hoe zie je dit jaar dan eigenlijk, in dat perspectief? Ja, het was voor mij natuurlijk ook afwachten hoe het zou gaan. Ik heb natuurlijk nu echt een jaar echt op het hoogste niveau gespeeld inderdaad. Alle grote toernooien gespeeld. En um, ja... Het heeft voor mij gewoon uh, een bevestiging gegeven dat ik gewoon op de goede weg ben. En dat ik eigenlijk gewoon met, met de top mee kan. Ik heb denk ik een hoop uh, wedstrijden ook tegen de top 30 speelsters. Gewoon of net aan verloren en af en toe ook gewonnen. Dus dat ja, geeft voor mezelf wel uh, een goed gevoel dat ik gewoon wel mee kan. En dat ik hier wel een beetje thuis hoor. En dat was Kiki Bert in zijn gesprek met Edwin Peek. En een andere Nederlandse tennisser, Boy Westerhof, is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. De Nederlander verloor al in de eerste ronde van de kwalificatie van de Fransman. Stefan Robert met 3-6, 6-1 en 6-1. Dan gaan we gewoon weer naar Eindhoven. Dan gaan we weer naar PSV tegen AC Milan. Milan staat al een tijdje op het veld voor die tweede helft. PSV net op het veld, hè heren? Dat zal ze leren? <lacht> uh, ja, nou ja, zo is het. Die hebben blijkbaar uh, slechter tegen gehad of zo. Ik weet niet wat het is. Het ziet het wel vaker dat ploegen even wat eerder zijn. PSV misschien nog wat meer te bespreken gehad. Cocu komt nu pas. met uh, vader en z'n kuur Faber, PSV, Milan, weet u nog. Met uh, Pieperjongen Faber in de wel met Van Bast in de tijd dat Romario en Kief en Elman nog bij PSV speelden. En uh, uiteindelijk uh, PSV toen ze meerdere in Milan moesten erkennen terwijl de tweede helft nu in gang wordt gezet. Ik heb zo op het uh, geen wissels gezien bij PSV, sowieso niet. Dan volgens mij ook niet bij Milan. En Milan heeft de tweede helft in gang gezet. Nou ja, PSV hebben dat gezegd op basis van de statistieken. Nou, zegt dat allemaal niks. Hebben ze een uh, prima eerste helft gespeeld. Het uh, aantal doelpogingen... Het was dus 14-3, dat verzinnen wij niet, maar dat komt hier voorbij rollen op onze monitor. Maar bij Milan, daar uh, hebben ze zo'n ander idee over statistieken. Die gooien ze namelijk weg als ze fietsen van een bal in. En dat uh, resulteert dus in die 1-0 voorsprong voor uh, Milan als we een half minuut bezig zijn in de tweede helft. En Abate zich voor de eerste keer meldt op de helft van uh, PSV in combinatie met uh, Boateng, voorzet van Abate. Het wordt weggewerkt door Rekiek uit het grasstopgebied. Niet opgevangen door PSV. En dus mag Milan weer gaan gooien. Nee, dan is die bal toch nog door een Milanees aangeraakt. En mag PSV dus gooien. Dat gaat nu gebeuren door Jetro Willems aan de linkerkant. Halverwege zijn eigen helft. Het is een beetje zoeken, want iedereen is weg. Of wil die bal niet hebben? Ja, Bruma wil hem wel hebben. En Zoet heeft geroepen. Nou, doe mij dan maar. En Zoet krijgt die bal nu aan de voeten. Bruma staat in de dekking bij El Sharawi. En dus zou Brunet wat moeten uitzakken om die bal dan te ontvangen. Het gaat naar Rekiek. En via de man van de verbindingen, uh, Stijn Schaars, op het middenveld weer uh, terug naar uh, Bruma. En zo kan uh, PSV oprukken richting de middenlijn. Het beeld dat het eerste helft is blijven hangen is dat PSV uh, zichzelf zeker niet hoeft te schamen. Integendeel, goed gevoetbald heeft. En uh, eigenlijk een moment van onoplettendheid en ongeconcentreerdheid ervoor heeft gezorgd dat er een goal werd gemaakt door Milan. Natuurlijk heeft die ploeg de kwaliteit, dat begrijpen wij ook wel. Maar PSV heeft een uh, prima eerste helft achter de rug. Waarbij hij toch zelf zeker een goal had kunnen maken. Um, als je dat nou onthoudt, dat zal ook al Q hebben benadrukt, neem ik aan in de rust. Dan zou je het gevoel hebben in deze tweede helft dat die goal nog wel gaat vallen. En dan kom je met 1-1 misschien nog prima weg. En is dat in ieder geval een resultaat met perspectief. Terwijl Schaars nu paast met een paas die eigenlijk onmogelijk is tussen twee mensen door moet. De jonge en Mutari. Een van de twee steekt een been uit. Milan verovert de bal. Balotelli gaat wandelen. Die ontwijkt een tackle. Aan de linkerkant is nu Balotelli aanspeelbaar. Die krijgt de bal. Sharawi. Voor het doel Boateng komt er nu bij. Montolivo komt er nu bij. Balotelli draait naar binnen. Wil schieten. Nee, geeft een voorzet. Wippertje komt in de handen van Soet. Omdat el daar wat was niet de grootste niet bij kan. Soet geeft hem mee aan Willems. Die uh, versnelt uiteindelijk uh, dan maar inhoudt. Omdat Boateng in zijn nog meeliep. En voor de middenlijn toch wel uh, zijn voet voetdeegd uit te steken. Willems wil het balbezit continueren. Wijnaldem is degene die nu de bal heeft precies op uh, de middenlijn. En paast hem naar de rechterkant, naar uh, Brunet. brunette El-Sharavi in de buurt, gaat weer terug naar Schaars. Schaars kan naar de linkerkant, waar Willems al aan heeft gegeven dat hij hem wel wil hebben. Tussen het station dat gekozen wordt is Riquik. En zo komt de bal toch bij Willems. Dat had ook in één keer gekund. Willems weer naar uh, Schaars. Dan plooit uh, Milan zich eigenlijk terug. Alleen Balotelli hoeft dan niet mee te verdedigen. Die staat tegen Bruma aan rond de middenlijn. En de rest van Milan dus uh, achter de bal. Als PSV voetbal met uh, Schaars. Schaars steekt bal op Matas Die hem weer één keer raakt. Dat probeert hij de hele tijd. Dat ging eigenlijk in het begin van de wedstrijd goed, maar naarmate de wedstrijd voordert wordt het allemaal wat minder. Nu uh, heeft Milan de bal, gaat Matafs jagen, maar komt uh, Zapata toch tot het uh, uitverdedigen. Maar dat levert wel weer balbezit op voor PSV, voor Rick in dit geval, die uh, op de middellijn opvangt en weer geeft aan Schaars. Schaars, 10 meter over de middellijn inmiddels en uh, de bal meegeeft aan Wijnaldum. Wijnaldum even wat weglopen bij Montari, toch winnaar van de Champions League in 2010, toen nog met Inter. Uh, Snijder zou je daar aan toe moeten voegen. En nu dus bij AC Milan opgedoken. Terwijl Snijder of Sneider, schaars de bal paast aan de linkerkant van het veld. Waar Willems ontvangt. Willems is nu halfweg de helft van Milan. Die wil zijn tegenstander voorbij. Dat lukt half. Hij blijft in balbezit. Maar is er niet echt voorbij. Nog een trucje. Dan de bal kwijt. Omdat hij te veel hooi op zijn vork neemt. In het duel met Palotelli en Boateng. Ja, die moet maar durven. Zo kan je het ook zien. Hij moet schaars om dat te corrigeren. Een overtredingje maken. En krijgt Milan halfweg de eigen helft een vrije schop. Van Willems weten we dat hij heel goed kan voetballen. Dat hij aardige trucjes. ...in huis heeft. En zo af en toe lukt het. En zo af en toe scoort hij er geweldig mee. Maar zo af en toe moet hij het ook gewoon niet doen. En dit was nou zo'n moment dat hij die niet moest doen, wil Bas eigenlijk maar zeggen. Balbezit voor uh, Max 6. Zapata uh, PSV is nu aan de beurt om terug te plooien. Er wordt wel wat druk gezet, maar half eigenlijk door uh, Matas. Waardoor uh, Milan zich onder die geringe druk kan uitvoetballen. En via Montari Max 6, die maar weer eens aangeeft. Ik zie geen afspelmogelijkheid. Uh, balbezit voor uh, Milan. Nou, het gaat naar El Sharawi. Die kun je ook gewoon in de dekking aanspelen. Montadi. En Montadi naar de rechterkant. Waar uh, Abate alle vrijheid heeft. Omdat Depay inmiddels al in de verdedigende stelling stond. Nee, Depay gaat er nu naartoe. Abate. Paas. Weglopen van El Sharawi. Balotelli. El Sharawi. Rechterkant. El Sharawi. Voorlangs. Nou, nou, nou. Ja, dat is één uh, keer raken uh, in hogeschoolvoetbal. Want wat Balotelli daar deed was uh, eigenlijk magnifiek. Hij gaf er al precies mee in de loop van uh, El Sharawi. Die dan in zijn geval wat pech heeft met de afronding. Maar laten we zeggen dat PSV daar wat geluk heeft. Zoek maakt het overigens die aanvallen van Milan nog wel lastig. Door uit zijn goal te komen, de hoek te verkleinen. En daardoor moet de speler van Milan razendsnel handelen. El Sharawi schiet de bal dus voorlangs. En zo blijft het 1-0. Vijf minuten bezig in de tweede helft. Ja, de eerlijkheid is dat we natuurlijk PSV een pluim geven en terecht. Maar dat Milan, behalve de goal die het maakt eh, via Balotelli op de latte, via dit moment natuurlijk ook gewoon op twee nog had kunnen staan. Dan is het echt wel een beetje over en uit. Nu PSV aan de andere kant. Park aangespeeld, 30 meter van het doel. Park met een actie naar binnen wil schieten. Schot geblokt. wordt dit een hoekschop. Of kan de doelman die bal nog binnenhouden? Dat laatste. Abiati, die duikt erop en rolt dan voor zijn doen snel uit. Want het duurt hooguit twee seconden. Maar eh, Emmanuel Son, die heel zwak paast. Blijkbaar geen contact heeft met Balotelli voorin. PSV zit dan makkelijk tussen. Via Schaars en via aan de linkerkant van het veld. Nu de paai, die halverwege de helft van Milan de bal kan aannemen. Een paar meter nog loopt. Ook Willems nu aan zijn zijde. Die wordt nu een soort linksbuiten. De bal terug naar de paai op het punt van het strafselgebied. Die schiet en die schiet in de handen van de doelman. Nou hebben we het net over die doelpogingen gehad. Dit is dus ook een doelpoging. Dat is een schot van 30 meter waarvan je zegt, nou ja, het heeft niet veel om het lijf. Die tellen ook allemaal mee. Zodat je de cijfers ook niet te zwart-wit moet verteren. Maar uh, een schot van de paai, nou ja, vooruit. Het was een, uh, een poging uh... ...waar we wel een klein applausje voor kunnen geven. Dit is El Sharawi, die dus net applaus oogste met die actie met Balotelli. Montelivo in de middencirkel naar De Jong. Milan dus weer in balbezit. Montelivo, de aanvoerder, paast hem weer naar Nigel De Jong in de middencirkel. Die loopt daar wat heen en weer, continu aan speelbaar. Nu voor Montari, vervolgens naar Max6, die uitzakt naar de linkerkant. Zij kijkt waar het te voorwaarts kan. Ja, dat kan, want Boateng speelt precies tussen de linies in. Kan die bal dus aannemen. Gaat nu richting de laatste linie. Waar die brunette uh, wat dopt. Dan geeft de Balotelli tweede paal, aan El Serrawi. Bal komt vanaf de linkerkant van uh, Balotelli. En nu kun je zeggen dat Milan de kansen toch aan een En ook val opstapelt. En dan zijn het toch altijd Balotelli en El Sarabi die daarbij betrokken zijn. Want ook deze bal van Balotelli verdient uh, uh, ja, misschien wel wat meer dan uh, deze bal naast. Nou spreken wij natuurlijk in het voordeel van PSV. En Willems zit er ook nog bij. Willems overigens uh, schiet de bal over de achterlijn. Waardoor het nog niet helemaal over is voor PSV. En er dus nog een corner genomen mag worden vanaf de rechterkant. Ja, laten nou, we daar eerst maar eens naar gaan kijken. Want uh, er staan er van Milan nu vijf klaar in het stadsloopgebied om te koppen. De bal komt op het hoofd van een van PSV. Die kopt de bal door. Dan wordt hij weggetrapt door Bruma de andere kant op. En dan moet Park misschien een countertje inluiden. Maar dat mislukt. De Jong... Met nog wat andere mensen om zich heen. Gaat de bal erin naar de linkerkant spelen. Waar Emmanuel Sol krijgt. En meteen de bal richting het stadsmobliek tikt. En daar uh, is er een kopbal van Boateng. Maar die kan net niet bij de bal komen. Dat Bruma er eerder is. Dan wordt het opnieuw een hoekschop. Dat moment van zo even valt wel op dat de PSV-verdediging werkelijk volkomen verkeerd staat. Bruma is ineens rechtsback geworden. Omdat uh, de rechtsback Brenet met zijn man meegaat. El Jarabi die in het centrum opduikt. Dan komt Boateng die vanaf de rechtervleugel is overgekomen dat het centrum in balbezit en er staat Bruma te wijzen wie heeft die dan opgenomen en aan de linkerkant van PSV staan Willems en Rikiek eigenlijk lucht te dekken. Kortom daar mogen ze wel eens wat afspraken over maken. Corner komt vanaf de linkerkant wordt gekopt. maar dat is Bruma die kopt de bal weg uit het strafschopgebied. Willems doet dan de rest. Maar eigenlijk staat Park daar alleen en die staat daar tegen een blok van Abate en de jong en daar is toch ook de Koreaan niet tegen opgewassen gaat via een van die twee terug naar Abiati. de doelman die, u hoort het al, wat tijd neemt bij het hervatten van het spel. Bal ligt op de grond, lange bal van de Italiaanse doelman. De bedoeling is Balotelli, het wordt Rekik. Maar de bal die Rekik loslaat is weer een prooi voor Montelivo, die op zijn beurt weer inlevert bij Wijnaldum. En dan Schaars en dan heeft PSV zoiets als balbezit en kan het iets gaan bedenken. De paai gezocht aan de linkerkant, dit is handig op Maher. Maher richting het strafstorpgebied, maar Maher worstelt wat met de bal. PSV pakt toch... Die afvallende bal weer op via Park en uh, Schaars. Schaars naar Matafs, die eigenlijk zich heeft voorgenomen alles maar in één keer te doen vandaag. Dat doet hij nu ook. Maar Matafs, daar waar het in het begin van de wedstrijd nog wel een paar keer lukte... is niet gespecialiseerd in het één keer raken... en het uh, vooral technische hoogstandjes uitvoeren op de rand van het Schafsopgebied. Het gaat nu via zijn scheenbeen en zijn dijbeen zomaar weer richting uh, Milan. Dan is er ook nog een overtreding gemaakt. Dan mag uh, PSV nu toekijken hoe Abiati weer wat tijd pakt bij het nemen van een uh, vrije trap. Tien minuten bijna in de tweede helft. De stand is ongewijzigd, het is 1-0 voor Milan. Ja, Matas wil het graag in één keer. En het gaat precies in één keer fout, dus dat is prima. Balbezit voor Bruma, die het duel wint van Balotelli. Omdat hij ervoor komt, half. Dat bevalt me dus aan deze PSV-verdedigers wel. Geldt voor Rekiek eigenlijk nog meer. Die altijd het duel aan willen. En altijd de tegenstander laten voelen dat ze er zijn. En altijd ervoor willen komen en altijd de bal willen hebben. Dan zit je ook als een keer mis. Maar liever dat dan verdedigers die altijd spitsen maar laten aannemen. En zolang die maar niet draait, enzovoort, enzovoort. En uh, dat heeft PSV denk ik wel gewonnen. Zeker ten opzichte van voorseizoen. Waar Marcelo en Bouwman natuurlijk altijd verdedigers waren die dat nou juist wel deden. Dus het oogt allemaal in ieder geval wat agressiever. Terwijl Rickiek nu de bal heeft gekregen van Schaars. Het hoofd van de middenlijn is. Kan kijken of hij aan de linkerkant de bal bij Willems krijgt. Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Want die staat 10 meter verderop. De klok gaat inmiddels naar de 55 minuten toe. PSV staat nog altijd op een 1-0 achterstand door die goal van El Sharawi. Terwijl Bruma nu inschuift. En kijkt of er voorin iemand als is. Park die je naar binnen sluipt, die heeft echt vanaf de rechterkant een vrije rol. Die mag eigenlijk staan waar hij wil. Nu gaat de bal naar de linkerkant, dan moet Depay de lucht in. Die wordt van de bal gezet door Abate. Ja, dat is ook geen manier om Depay aan te spelen, denk ik. Want dat, dat heeft weinig zin op deze manier. Abate wint, dat luchtduel wel vrij gemakkelijk. Als je Depay dan toch wil zoeken, doe het dan in de diepte. Of speel hem in de voeten aan, waardoor hij een individuele actie kan loslaten. Schaars, met de bedoeling Park aan te spelen vanuit de as naar de rechterkant. Ja, het duimpje gaat wel omhoog voor uh, de paas van uh, Schaars van Park, dus dat duimpje. Maar dat is niet op zijn plaats, want het is gewoon een hartstikke slechte bal. Maar goed, het initiatief wordt beloond, zeg maar. De Jong met de bal naar Montadi. Dat gaat toch allemaal een stuk strakker. En dat bal op Telly, maar weer eens die diepte ingestuurd aan de linkerkant. Nou, gelukkig ook Montadi wordt geconfronteerd met de nodige uh, onnauwkeurigheid. De bal gaat over de zijlijn. PSV gooit via Brennet naar Zoet en zoet naar Rikki. Super Mario heeft nog niet zo heel veel zin, heb ik de indruk. Dat straalt in ieder geval uit. Maar weten we ook wel dat dat een speler is die straks... Als hij een bal een keer goed voor zijn voeten krijgt, ook gewoon 0-2 kan maken. Maar voorlopig straalt hij niet uit alsof hij het hier reuze naar zijn zin heeft. Maar dat straalt hij toch al uit, dit. Ja, daar heb je ook weer gelijk in. Het is uh, een merkwaardig personage, maar wel interessant. Dat zeker. 56 e minuut. 0-1, PSV tegen Milan. Balbezit voor Depay. Naar Maher. Het is weer omsingelen En dan aan de rechterkant zoeken naar Park. Die bal lijkt wel wat te hard. Park is nooit te broeien om een stukje te lopen. Maar dit keer draait hij zich om en ziet hij dat de zijlijn al wel heel dichtbij was. En mag Emmanuelsson voor AC Milan een ingooi gaan nemen. Een leuke woordspeling zonder dat je er erg in had. Stukje lopen en park. Dat past prima bij elkaar. Vooral op zondag. De hele ochtend. middag over nagedacht. Het is nu uh, dinsdagavond. Dat is wat minder op zijn plek. Want in zo'n park kan het vrij donker zijn. Um, overigens mag er nu ingegooid worden door El Sharawi. Namens uh, Milan. Of mag er een vrije trap worden genomen? Nee, dat laatste. Omdat er een overtreding is gemaakt door diezelfde park. En dus een vrije trap. Die Urbeer Emmanuelsson ook iets overlaat. Eerst Montari bij die bal. Dan uh, Max 6. Nou, wie gaat hem nou nemen? Uiteindelijk wordt het Max 6. De centrale verdediger. Uh, het nieuws van 10 uur hoort hij direct na afloop van uh, deze wedstrijd tussen PSV en uh, Milan. Lange bal wordt het uiteindelijk van Mexes. De bedoeling is uh, om Boateng te vinden in het strafgebied van PSV. Maar hij is te hard, te onnauwkeurig. En dus uh, is uh, zoet. Degene die nu de doeltrap mag nemen, want de bal is over de achterlijn gegaan. Uh, schenkt u nog wat koffie in. Wij doen dat ook. En. Uh, samen